Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zee. Zandvoort. Een zom, zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met hem nu. ZFM Oud Zandvoort. het weer naar het programma ZFM Oud-Zandvoort. En zoals altijd heb ik weer een hele interessante gast. Maar ik ga u eerst vertellen wie de techniek doet. Dat is Thomas de Jong. Thomas, heel fijn dat je er weer bent uh, vanmiddag. En mijn gast aan tafel is Co Warmerdam. Nou, de meesten kennen hem wel, maar hij zal zich straks aan u voorstellen. En uh, Thomas... Heb jij weer leuke muziekjes uitgezocht? Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, hij doet dat altijd zo geweldig. Ik ben echt trots op hem. Goed. Goedemiddag, luisteraars. Waar ook ten lande of ter wereld. Fijn dat u er bent. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons bellen. 023 57 30393. En uh, ik ga meteen naar jou, Ko. Welkom, uh, Ko Warmerdam, in het programma ZFM Oud-Zandvoort... Nou, we beginnen altijd met de vraag uh, van wie ben je erin? Hè? Van waar kom jij vandaan? Dus ga je gang. Nou ja, ik ben maar uh, Ik ben geboren op de Hogeweg. Uh, op de hoek van de Duinstraat en de Hogeweg. En uh, dat was uh, 1942 dat ik geboren ben. En uh, mijn vader die heeft daar een melkzaak uh, ja, gebouwd... In feite, in 1926 is de zaak daar open gegaan. En was dus uh, voor de eerste keer op de hoogweg dus een uh, melkzaak. Naast ons uh, op uh, 27. daar zat een bakker. En uh, die is tot uh, diep in de jaren 60 is die. Uh, uh, daar gebleven. En heeft toen aan de overkant heeft hij een nieuw pand gezet... waar vroeger de familie Voog, uh, van Zolingen woonde... in een oude boerderij. En naast de boerderij lag een, uh, een schelphoop. En dat uh, hebben wij tot de laatste jaren eigenlijk de schelphoop genoemd. Dat was dus de, de plek waar zandvoeters de schelpen van het strand afhaalden... en daar neerstortten... Uh, en als er dan een goede hoop lag... en er was een vracht dat er een auto het weg kon komen halen... dan werd het weggehaald. Uh, Waar gingen die schelpen dan naartoe? Ik, dat weet ik eigenlijk niet. Het, het zou best Katwijk kunnen zijn... want daar hadden ze kalkovers om... om uh, de kalk die in de schelpen zat uh, te branden. En de schelpen werden toen de tijd ook heel veel gebruikt... om uh, uh, onder de huizen... Uh, de de isolatie eigenlijk te, te verzorgen. Ja, goed. Dat, ik weet wel dat heel in het verleden... maar dan, dan spreken we al van eerdere tijden... toen er nog heel veel schelpenvissers waren... dat de schelpen dan naar de Leidsvaart gingen... want daar lagen schepen die ze inderdaad naar uh, leiden of... Hillegom. Ja, of Hillegom met kalkzandsteen. Ja, precies. Goed, jij bent dus uh, geboren uh, in de melkzaak... die uiteraard ook Warmendam heette. Nou, de, de zaak heet de Melkerij Mariënbos. Oh ja. Want uh, mijn vader die kwam van een boerderij die uh, in Adenhout lag. En uh, die nog steeds uh, niet als boerderij meer bestaat, maar wel het huis bestaat nog. En op de landerijen daarvan, daar worden dus uh, tegenwoordig veel uh, paardenwedstrijden gehouden. Is dat bij op de, de weg? De. Ja, de weg. En dan ga je rechtsaf, ja. even net voorbij de bocht. Ja, het smalle paardje. Ja, inderdaad. Oh, daar stond de boerderij. Daar stond de boerderij. En uh, het was een groot gezin. En er waren een hoop uh, jongens. En mijn vader was de oudste. En die ging al in 1914 met melk op een paardenkar naar Zandvoort... om melk uit te venten. En dan had hij een broer die deed dat in Bentveld. En dan had een broer die deed dat in de hout. En dan had een broer die deed dat in Vogelenzang. Hoe groot was dat gezin? 16 man. Dat was nog uh, ja. het Rijke roopse leven. Ja, inderdaad. Hadden jullie ook een groot gezin? Uh, wij waren met elf kinderen. We zijn er in de, in, ondertussen zijn er twee overleden. Maar uh, ja, het, uh, heel gezellig. Dat geloof ik heel, heel erg graag. Goed, je vader had dus, dus, uh, is hij dus uiteindelijk echt in een zaak uh, begonnen. Ja, dus hij ja. had dan waarschijnlijk wel een, een venterij. Uh, of ja, bedoel, ja. Bedoel, er Op werd Zandvoort, wel melk ja. uitgevent. Ja, ja. Hoe ging dat ook met paardenwagen? Met paardenwagen, ja. En uh, toen... Uh, ja, er was een, een... De hoek waar het gebouw nog steeds staat. Dat was de kelder, die was al eerder gebouwd. Maar die, uh, degene die het liet bouwen, die is failliet gegaan. En het heeft een poos braak gelegen. En uh, daarna heeft mijn vader de, de, de kelder en het gebied gekocht. En die heeft het uh, daar laten bouwen. En uh, in 1926 is het geopend. En vanaf die tijd hebben wij dus uh, tot nu... 15 jaar terug, denk ik, dat, ja, ja, ja. dat we de zaak gesloten. Ja, even voor de oriëntatie van mensen die nog niet zo lang in Zandvoort wonen. Er heeft nu enige tijd een soort schoonheidssalon ja. of zoiets uh, ja, ingezeten. Alessandro, geloof ik, of ja, zo. Wat ja. er nu in zit, weet ik niet. Niets. Maar in ieder geval, dat punt, die, die hoek... Uh, daar zat dus de, de melk uh, in richting Marienbos. We weten nu ook ja. waar de naam vandaan komt. Juist. Ben jij ook in de zaak terechtgekomen? Uh, ja, nou, ik, ik heb de kans gehad om te, te leren. Want uh, vroeger was het zo... Uh, nou ja, je kwam van de lage school en er stond de kar klaar voor je. En uh, je ging maar uh, aan, aan het werk. Maar ik heb de kans gekregen om te leren. Ik heb uh, duinbaar gedaan... 12 jaar uh, in Aalsmeer gewerkt. En een jaar in Zwitserland. En nou ja, toen kwam er eigenlijk een plek vrij... doordat een broer van mij iets anders ging doen. En uh, nou ja, ik wilde graag trouwen ook. Want ik had dan al vier jaar verkering. En, nou met ja, Anja? Ja, met Anja. Heel goed. En uh, dat... dat uh, dat, dat, dat is eigenlijk uh, zo gekomen dat ik dus in de zaak ben gekomen. En ik heb uh, met liefde en veel plezier heb ik dat uh, altijd gedaan. Ik ook, in me, ik. In me, nog voor me trouwen, maar het is toch iets gezegd ja. om in een zaak te werken. Ja. Maar werkte hij echt in de zaak, of ging je ook de wijk? Nee, in? Wij, uh, mijn broer Har en mijn broer Jan, die, uh, daar hadden we met z'n drieën hadden we alle drie een, een grote wijk. En je ging, ging je al vroeg op pad... en dan s'avonds uh, de boel opruimen en uh, zes uur eten en dan klaar? En wie stond er dan in de zaak? Mijn zuster Dien. Je zuster Dien? Ja. In er eentje? Of met of Anja. Of met Anja. Ja. We gaan even naar een uh, muziekje, Thomas. En dan gaan we zo verder, want eigenlijk is het onderwerp van uh, Co... de winkeltjes in de Zuidbuurt. Maar goed, hij woonde net op de rand, dus vandaar dat we eerst begonnen zijn met zijn leven. Dat is er vast, één van de melkboer. Melkboer, melkboer. Dat is er vast, één van de melkboer. Kan niet anders, niet van de melkboer. Zij heeft het zelf. is een fokker, hondenfokker, hij weet al lang een heel bijzonder ras. Hij heeft heel mooie peestjes, jonge beestjes, waarvan er op één dag een was. Maar snel was men de kleine op het spoor, want daar ik van zo'n iedereen in koor. Dat is er vast, van de melkboer, melkboer. Zijn honden winnen prijzen, mooie prijzen. Zijn ras is nu bekend in het hele land. De feestjes staan op foto's, mooie foto's. En die zie je dan s'avonds in de krant. De onderschriften lezen hoef je niet. Je weet direct als je de foto ziet. Dat is er vast in van de man. Luisteraars uh, terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Thomas, wat was dit voor mooi toepasselijk liedje? Ja, dat was Tony Vaas met een van de melkboeren. Tony Vaas met een van de melkboeren. Nou, we zaten hier helemaal te glimlachen aan tafel. Ik vind het knap hoe je altijd weer toepasselijke muziekjes uh, weet te vinden. Ik praat aan tafel met Co Warmerdam. Co is uh, geboren op de Weg in de melkzaak Mariënbos. Hij heeft uitgelegd hoe die naam uh, er kwam. Uh, nou ja, wij zeiden uh, Warmedam. En hoe hij in de zaak heeft gewerkt. Maar hij heeft heel erg veel huiswerk gedaan. Want ik zie hier een prachtige tekening. Jammer dat u dat niet kunt zien. Over welke zaken er vroeger allemaal in die omgeving... in de Zuidbuurt, Hogeweg, uh, Duinstraat enzovoort waren. Nou, Ko, uh, steek maar van wal. Want voor mij is het ook allemaal nieuw. Nou... We zijn dus op de hoek van de hoge weg begonnen. En dat is de Duinstraat. En Duinstraat naar beneden gaande. Dan uh, loop je uh, tegen een huisje, een heel oud huisje aan. En dat was wat wij noemden van Arie de Zeebeer. Die, uh, het was een snoepwinkeltje en allerlei andere dingen. Maar de oude man, Arie, die, uh, die haalde de beertonnen op. En die leegde die. En die maakten die schoon in zee. En dan werden die weer uh, gebracht en gebruikt. Dus dat was eigenlijk de eerste. Daarnaast zat een, een schuur. En die schuur die, uh, was in gebruik uh, van, uh, door de familie Brand. Ook een melkboer zijnde. Maar die had geen winkel. En die zaten in, uh, in de Oosterparkstraat. De ja, ja Nelbrand heb ik hier ook gehad. Ja, ja. Oké. Okay. En uh, dan ga je naar de hoek... En de hoek, daar stond een paardenstal. En eh, als je door het hoekje omgaat, dan kom je de, de Bakkerstraat in lopen. En dat was een paardenstal, een klein plaatsje... en dan een heel klein winkeltje van de Rode, een groentem, eh, groenteman. En, eh, en zijn die later dan verplaatst naar de overkant? Nee. Als je dan de Bakkerstraat doorloopt... Ja. dan kom je op de hoek van de, de, het kerkpad... Uh, nee, de, het, ja, het kerkpad. Daar kom je weer een winkel tegen. Dat was de, de winkel van uh, Jaap de Jong, de familie Bakkenhoven. Ja. Elke groentewinkel. En uh, als je de Bakkenstraat nu doorloopt. dan dus, nou, heb je aan de linkerkant heb je het VVV. En daar recht tegenover. daar heeft uh, Marcel Meijer dus het Waterlooppleintje gehad. En dat was de werkplaats van. Uh, de gebroederskoning. Ja, juist. Dat weet ik, want die deden werk bij ons thuis uh, altijd. Want uh, ze woonden oh. verderop in de Haltestraat. In de Haltestraat bij de, de ja, ja, precies. Ja. En wij woonden op 50, dus dat. Uh, ja. ja, dat was. Uh, ja, ja, inderdaad. En op, het, op de hoek van de Bakkenstraat en de Kerkstraat, daar had je Pottekezi. Dat was, Dat een was aan de rechterkant. Als je dus uh, vanaf de hoge weg naar beneden loopt... en naar de Kerkstraat, dan zit de VVV nu aan je linkerhand... Ja. Hè, en op de hoek zit ja, een beetje een passageachtig ja, iets. Ja. En dan rechts had je Pottekees. En aan de linkerkant, waar nu het VVV zit... daar zat een bakketbakker, Bosman. Ja, maar die zat toch meer op de nee, Kerkstraat? Ja, die, ja, die zat, zat op de Kerkstraat, maar... Ja. De, de, de tuin, als je die dan weer naar achteren loopt, dus de Bakkenstraat weer in. dan ga je daar de, de hoek weer om en dan loop je naar het Schelpenplein. Ja. En op het Schelpenplein, de, de eerste winkel was Kuiper, de leerwinkel. En die had aan de overkant had die zijn werkplaats. Nog even op, terug op de naar, de, naar de Bakkenstraat. Uh, je hebt daar nu, uh, vroeger heette dat de Gnoom, nu de Harlekijken. Uh, ja. Maar uh, als je dan ietsje teruggaat, de Bakkenstraat in, daar, daar zat toch een, uh, een, een, ja. een galvaniseerd bedrijf ja, of een, zo. Een, een, dat was een man uit uh, Heemstede En die had daar een verzilvering. En uh, boven, daar zit uh, nog steeds core. Uh, die jongen van zijn achter... Nou. nou ja, is niet... Uh, maar dat is een goudsmid. Ja. Maar daar heb ik nog een mooi verhaal van. Ik kwam vaak bij die man... Uh, dat ik jong was. En, uh, want ik vond altijd heel interessant... wat hij aan het doen was. Maar hij stuurde me een keertje... stuurde die naar de apotheek... om nou, een heel klein beetje arsenicum. En toen begonnen ze te lachen daar. En toen zeiden ze van... Uh, nou jongen, dat krijg je nooit van zo langs leven. Nou, ik kom het voor iemand halen... en die heeft, er, die heeft het in vaten staan... maar die komt zoveel gram tekort. Want hij heeft het nodig voor zijn Nou, maar ik kreeg het niet hoor. <lacht> nee. Nou ja, ik vind het ook wel heel link. Hè, maar, dat, maar, ja, precies. Maar als je dan eigenlijk... want nou zitten we weer... en dat is op de hoek van de Bakstraat... en het kerkpad. Ke Kerkdwarspad. Kerkdwarspad. En... Precies tegenover die hoek, daar zat een, een, een schildersbedrijf. En als je dan weer het kerkdwarspad inloopt, dan had je de, het houthuisje waar uh, Rob Slotemaker, nee, nee, Rob Jansen in gewoond heeft. Daarnaast heeft de familie de Rode ja. heel lang gewoond. Ja, dat weet ik. En op dat, want nu is het een pleintje waar je auto's kan parkeren, daar stonden drie kleine woningen. En daar was één een, een kapper. En als je dan het kerksteegje naar beneden liep... dan had je dus de uh, achteruitgang van Broswa, de schoenenwinkel. Daarnaast zat dan voor Peterham de, de Drukkerij. Later van de gebroeders de Rode. Van Tom en Ja, Tom en Gert. Ja, to, Gert-Jan. Gert Gert -Jan. Ja. En uh, nou heb je eigenlijk al... Uh, een, een, een, heel stukje... een, een heel stukje oude geschiedenis erin. Maar naast die verzilveraar. en wat nu de, de, de harlekijn is... Daar, daar is nog een huisje. En als je, die deur stond altijd open, de voordeur. En dan kon je de kamer inlopen en daar zat de schoenmaker. En dat, dat is dan eigenlijk een, een heel klein plekje waar je toch al verschillende bedrijven nou, had. Nou zeker, twee groenteboeren en een uh, schoenmaker en uh, nog even terugkomen op dat eerste pand van Klaas de Zeebeer. Uit mijn jeugd kan ik herinneren dat ik een vriendinnetje had van de lagere school en die had tantes daar wonen. wonen. Want ik heb daar, ben daar wel geweest. En dan kwam je daar binnen en had je nog al die schappen. Ja. Waar waren dan de, de... Snoep en... Uh, ja, snoep, maar ook uh, de, de meel of de suiker ja, en de ja, dingen. Ja. Klopt dat? Had ja. hij zusters of zo? Ja, die, die, die deden dat. En, en hij... Uh, hij deed de putten. Hij, hij deed de, de de hij, hij was toch ook uh, dorpsomroeper? Klaas de Zeebeer? Nou, niet dat ik dat weet. Oh, ik dacht dat dat uh, later die man in dat karretje was. Maar goed, uh, nou, dat, daar zou, hebben, dat zou ik niet weten. hoeft ook niet, want daar hebben we het ook niet uh, over. Maar nu heb je al zo'n heel klein uh, hoekje uh, gemaakt. Wat zat er dan tegenover jullie, wel later uh, de koolpit uh, kwam? En dat was een stukje land. Een, uh, met uh, uh, spirea, mooie struiken en uh, vlierstruiken. En daar speelden wij vaak verstoppertje. Ja, kijk... Dat, dus daar, dat was toen een stuk land waar je speelde. Toen ja, kwam de koolpit, de koolpit van dat gebouw, is toen de brandweer, brandweer gekomen. Kazerne gemaakt en nu staat het leeg, neem ik aan. Nou, de brandweer is sinds een week. zijn ze weer in het, in het gebouw, omdat ze in, toch in de Zuidbuurt te lang onderweg zijn omdat die verbouwingen in, in uh, Noord... Uh, ja, de, die, van, straten die, die straten die over liggen. Ja. Ah, kijk, dus hij is toch weer... Ja, hij is zijn oude functie deels hersteld. hersteld ja. Goed, we gaan even naar een muziekje luisteren. Want we laten dit even goed op ons inwerken, al die winkeltjes.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 Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen en langs het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 En herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader. De hoge nog zag staan. Ik, nou, ik hoor een de telefoon, maar die zullen ze wel uh, aannemen. Uh, goedemiddag, luisteraars. U bent weer terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. En Thomas, onze technicus, die uh, liet ons net het... Uh, ja, wij zeiden langs het tuinpad van mijn vader, van Wim Zonneveld. Maar officieel heet het het dorp. En uh, nou, mijn gast vandaag is Co Warmedam. Die heel veel verteld heeft al over de winkeltjes. Hij heeft gewandeld van hun pand, de melkinrichting Marien, uh, Bos. Naar beneden, zo rond naar de... Hij heeft al heel veel winkeltjes genoemd. Uh, Ko, je hebt nog veel meer in petto, dus uh, ga je gang. <laughs> ja. Luisterend naar het, uh, het nummer van uh, Wim Zonneveld. Dan gaat er. Uh, zingt hij ook over het, uh, de paardenkar die ratelt over de keien. En. Uh, mijn vader reed daar ook in die buurt met paardenkar. En eh, als je bij eh, de Genoom of eh, de Harlekijn eh, de Bakkerstraat in loopt... dan zie je tegen het, het pand een scheve paal op blok beton staan. En een heleboel mensen weten niet waarom die daar staat. Want schuin aan de overkant, dat eerste huis als je de Schelp, eh, Schelpplein oploopt... Daar heb je ook een paal, een schuine paal tegen het huis aan staan. En dat was eigenlijk de paardenkar die reed over de keien. En de, de wielen die zaten vroeger met een hele grote klos die uit het wiel stak. En als ze dan langs je huis reden, dan reden ze een stuk uit je pui. En daarom hebben ze die scheve palen staan, dat ze de paal uh, pakten als ze daar. Een uh, schamp. -paal. Een schamp. Paal. Paal. Er staat er ook een uh, naast uh, het wapen van Zandvoort. Ja, op die ook zo'n ja. zo smal stukje. En dat is alleen voor die, die grote Uitstekende klossen. wielen. Ja. ja, Uitstekende klossen ja. aan de wielen. Ja, waar de as door ja, precies. In, in zit. En, en waar had jouw vader uh, die karren en de paarden staan? Oh, dat, dat, dat is ook eigenlijk, ja... Dat is oud Zandvoort, hè. Uh, bij Van Zazen. Dat ja. is waar nu het nieuwe gemeentehuis staat. En... Daar had mijn vader die had daar een stal en twee paarden. Want morgens vroeg ging hij dan eh, om, om vier uur reed hij naar de boerderij in vogels of in aardehout En daar haalde hij de melk op. En eh, dan kwam hij weer terug op Zandvoort. Dan zette hij er een ander paard voor en dan eh, ging hij de wijk in. Dus dat was altijd een... Uh, en dat was hel... allemaal nog verse melk, hè? Ja, ja. Niks van halfvolle melk en uh, nee, magere nee. melk. Want die moest je koken. Ja. In een ja. melkkoker die ja. altijd overkookt. Ja, inderdaad. Dat vind ik tenminste nog uh, van heel vroeger thuis. Want bij ons kwam dan uh, pandemie uit o, de Oostadestraat Oost aan de door. Ja. Hebben jullie daar ook uh, mee te maken? gehad? even een klein uitstapje met de melksanering, de wijksanering. ja, ja. ja. Wij kregen dus uh, in de Zuid uh, onze klanten toen. En uh, van de mijnen nam klanten van ons. En, uh, nou ja, Disseldorp. En, uh, wij, wij rijden vroeger ook in, de, in Nieuw Noord. Of uh, Oud Noord dan. Uh, nou, dat hoefden wij dus niet meer. Dat was Kastien? Ja. Dus ja. iedereen kreeg dan een wijk toegewezen? Ja. Dus ja. dat je niet een klantje in nee. Noord en uh, twee op de boulevard en één in Bentveld. Uh, nee. Dat het, het werd praktischer. Ja, ja. Was dat ook zo voor jullie? Ja, inderdaad. Ja, huis aan in huis is, is makkelijker dan dat je één of twee klanten in één straat had... en dan uh, weer een end moest rijden voordat je bij de volgende was. Hebben jullie ook even nog een vraagje? En dan mag jij weer verder met je winkeltjes of winkels... niet denigerend bedoeld. Nee, bedoel. nee, nee, nee. Nee. Uh, zijn jullie ook op ander vervoer overgegaan? Of gestopt met de wijk op een gegeven moment? Of... Wij zijn uh, door ja, uh, dat mijn vader overleden is... Uh, die reed dus altijd met paardenwagen. En toen is mijn broer... die heeft een uh, Volkswagen uh, genomen... en een andere broer die uh, reed eerst nog met paardenwagen. Maar dat was geen... Uh, en geen doen meer, drukker in het verkeer. En ik kan me nog heel goed herinneren als, als ze dan op de, Zandvo of ja, de Zandvoortslaan of de Haalemstraat stonden. En Hangjas, de groenteboer, die reed voorbij. En die zette dan de, de, de groentekar, uh, zeg maar, 50 meter voor de paardenwagen. Dan liep die knol die, die liep dan uit zijn eigen achter die, die auto aan. En die stond dan een baksla of uh, weet ik veel leeg te vergeten En <lacht> ja, het was alleen. Ja, dat was de tijden veranderen. Ja, ja. Heb je zelf ook nog met paardenwagen gereden? Ik heb uh, wel geholpen, veel. Maar zelf eigenlijk niet met paardenwagen gereden. Maar wel met een auto? Ja. Ja, ja. ja ik, ik heb 25 jaar heb ik, uh, fulltime uh, de, wijk gereden. de wijk gedaan. Ja. Tot de zaak wegging of ben je er al eerder uh, mee gestopt? Nou, ik heb problemen met mijn hart gekregen. En daardoor zijn we eigenlijk uh, gestopt met... Uh, met de, met de bedoeling. Oké. Okay. We gaan terug ja. even naar de winkels. Want oh. uh, je hebt zo goed je huiswerk gedaan. Het zou zonde zijn. als we daar de luisteraars niet van mee laten genieten. Maar. Nu, nu hebben we dus het eerste pand op, de, op, de, op het Schelpenplein hebben we gehad. Dat was de leerwinkel van Kuiper. En dan heb je een huisje. wat eigenlijk in de diepte ligt, in een, in een diepe tuin. Dat, dat de, dat bestaat nog. Aan, dan heb je een klein inhammetje. En op die inham heb je dus een, een grote deur. Uh, Victor Bol, die woont daar nu uh, achter. En dat, daar heeft toen de tijd Arie aangesloot... Uh, zijn lompen en metalen gehad. Daarnaast op dat stukje zit de... En dat achter... was de meneer die altijd nee schudde. Ja, ja. ja. Kan, kan, heeft hij nog... Uh, of kan ik, uh, hoe heet het... Uh, aaltepier brengen? En dan schudde hij met zijn hoofd... en dachten een hoop mensen van... Uh, hij wil het niet, maar hij wil het heel graag. <laughs> ja, oma, opa Arie. Dan heb je de achter, uh, achteruitgang van de Lysia. Dat een, was vroeger een eetgelegenheid uh, in de Kerkstraat. Daarnaast uh, had je de, een slop waar... Uh, de waar het uh, familie Gaus, Harukamo zat, en de zijingang van van deurze de, de, wijn, ja. de wijnhandel. Ja. En die had daar naar nou, achteren had hij zijn uh, magazijn. Maar op het Schelppenplein is nog een, een, een smal strookje huis wat, wat woonhuis is. Daar had aanlever vroeger een kleine boekhandel of uh, uh, ja, boekhandel, kantoor, boekhandel? Ja. benodigdheden. Taal onbekend. En daarnaast had je weer een steeg. En in die steeg, als je die helemaal uitliep... was ook aan de achterkant uh, een klein pakhuisje. Een kleine schuur. En dat ik nog op de padvinderij zat... En praat je dan over de Duinstraat? Nee, dat is allemaal op het Schelpenplein. Allemaal op het Schelpenplein. En, en daar had je een, een, een schuur... Daar zat de padvinderij. De Stellamarisch Groep. Van, uh, nou, wat nog steeds... Uh, maar nu in, in uh, Nieuw Noord zit. Aan het begin van die steeg... aan de andere kant van Aanleven... daar had je ook een schoenmaker. Dan had je een klein... Huisje, daar woonde de familie eh, Koper. Aan dat huisje van Koper, daar had je een, uh, ook een winkeltje een, uh, van Arie Kers. Een winkeltje ook, in wat? Uh, een komestibelus. Uh, ja, komestibelus. Ja, Wij zouden zeggen nu een kruideniertje. Ja, ja. En uh, dat, dat is dan de hoek. Dan had je, daarnaast had je het café van Jans de Kraai. Nou, en daarnaast zit Anneke Voigt dus nu. Ja. De, de bloemenwinkel. Maar als je terugkomt, daar heb je twee garages. En in die garages, daar heeft jaren... Eh, een van de, de molenaren eh, zijn haring in eh, Kuipen... Eh, of voor de ontpekeling eh, gehad. Ja, ze gingen vroeger in een, in een bad met in melk. Bad. Of met water. Met water, om te ontpekelen. Dat Ontrekelen. weet ik omdat tegenover ons in de Halterstraat... Uh, ja, ja. Nou, en dan heb je nu de... de uh, ...smederij, de oude smederij van uh, Gansner... Of... ...waar nu een atelier in zit. Aan de andere kant... ...daar woonde Jaapie, uh, Jaap, Jaap Koning, Koning. Maar een zandvoorder, uh, echte zandvoorder. Uh, dus een scheldnaam. Jaapie de Wezel. Ja, want daar heb ik nog mee in de raad gezeten. Ja, dat kan... Ja, die, die waren, ja, zat in de ja, gemeenteraad. Ja. En als je dan doorgaat... dan kom je weer een klein smal uh, steegje tegen. Dat is de Zuidbuurt, heet dat straatje. En aan de linkerkant is dus een, een, ja, een nieuw huisje gekomen. of Hebben ze nieuw opgebouwd. En daar zat de, vroeger de familie Danen. En als je het steegje inloopt... Dan had je aan de linkerkant een pandje. Daar zat zus uh, uh, Prast. Of Sus, uh, daar woonde familie Groen. En aan de andere kant was een groot nieuw gebouw. Dat was de tommels, trommelslager. De koperslager. Die maakte muziekinstrumenten. En uh, dan kom je weer terug op, uh, op het hoekje van de, de Duinstraat. En, uh, en het Schelpenplein, daar had je aan de linkerkant, daar zit nu een tandartspraktijk. En dat was toen de tijd. De, meneer Keur, die woonde daar, de mandenmaker. Keur, de mandenmaker? Ja. Want uh, vroeger liepen wij met een, een, een eierenmand, noemden wij dat. En die werden bij hem gemaakt. Een eierenmand de, die had je apart op je kar ja. staan en daar zaten de eieren. Ja. In. Want uh, die zaten niet allemaal zo keurig in doosjes zoals nee, nu in niet. de supermarkt. Nee, nee. Ik weet ook wel dat ze van die grote glazen wekslessen ja. hadden wij. Hadden ja. jullie dat ook? Ja, stolp. een stolp. Een stolp. En die stond dan uh, ja, in, de, uh, in, in de oude zaak, hadden we een kleine etalage. Nou, en er stond een clivia, echt een oude plant, en een oude kamerlinde. En daartussen stond dan een, een, een, een, hoe heet het? Een, een eierenstolp. En die zat vol met eieren. En als je dan het ongeluk had dat je het bovenste beet pakte en een stuk kneep. dan. kon je. juist. Je al die eieren schoon gaan maken. Want die bleven aan elkaar kleven. Juist. Maar. dan, dan, dan kom je dus eigenlijk. Uh, heb je dat gehad. En dan, als je dan. De duister, en, en, en, die, die manden maken. Wat maakte hij nog meer? Maakte hij ook voor de vissersvrouwen uh, de boete? Ja, de boete. Die, die, die, die, die ze op hun rug hadden. En ik kan... Ik, ik, als ik daar uh, voorbij loop... dan kan ik hem zo nog zien en uittekenen. Dan had een, meestal een, een, een grote aardewerk. Zo'n witte pijp ja, of het van aardewerk was... Uh, de, de, de een goudse pijp zouden we ja, zeggen. Ja, ja, die had hij in zijn mond. En dan zat hij uh, voor een grote uh, open... Ja, niet een open kachel. Maar een, uh, die stond dan midden in, uh, in die kamer. Stond er een grote kachel. En dan zat hij dan uh, ja, naast Op de grond? Op, nee, op een stoeltje. Op een stoeltje. Ja. ja, En dan zijn benen wijd en dan Tussen zijn benen zat hij die... Uh, die mannen te vlechten. Ja, ja. ja toch jammer hè, dat al die beroepen weg zijn. Wat ik me... Maar dat is van later dat er ook iets van een paardenwinkel op het... Uh, of nou, is dat veel later? Nee, dat is veel later geweest. Dat is uh, van Kuiper, van uh, Elsie En Elsie woont nu nog in dat eerste stukje... van de... Uh, uh, waar Het de Zeebier uh, oh, zijn winkeltje had. Precies. Ja? Oké, okay. we gaan even naar een muziekje. Want de tijd die vliegt, zeg. Het is alweer bijna kwart voor twaalf. Zo, kwart voor uh, nee. één. Zo hard gaat het. We hebben nog iets no Today it wasn't always so The company was gay We turn I'm today de titel. Ik ken het liedje Thomas, maar ik weet echt niet wie dat uh, zingt of welke band dat is. Herman Hermits. Herman Hermit. Ja, ik moet toch nog eens een cursus muziek gaan volgen. Maar goed, dat is mij stil niet. Ik hou het bij interviewen. Ik heb hier aan tafel zitten. Welkom thuis. Uh, welkom terug in dit programma, luisteraars. Co dan van de melkzaak Marienbos Bos op de hoek van de Duinstraat en de Hoogweg, we hebben van alles uh, gewandeld door de Zuidbuurt. En verbaasd gestaan over de hoeveelheid winkeltjes... maar ook ambachtsmensen. He, de de schoenmaker, mm -hmm. ja, we hadden het het laatst over... Kees uh, de Mandenmaker. Uh, hoeveel bedrijvigheid, laat ik het zo zeggen. Ja, was een Zo'n hele uh, kleine buurt. Want als je het nu zou uh, rondlopen en uh, nou ja, ik doe het wel eens met de auto... even een rondje maken... omdat ik even in de Kerkstraat moet zijn... dan rij je het in twee uh, minuten. Ja. Zoveel verschillende ja. pandjes. Ja. Ja, ik vind het heel interessant. En ik wou je vragen... Uh, heb je nog wat voor ons? Want uh, is er nog iets wat we overgeslagen nou, hebben? We, we zo wat. Uh, we zitten in de, Westen, uh, de Westerstraat. En uh, in de Westerstraat... Uh, op de hoek... Uh, waar Woon en aan de andere kant van, de, van, van dat straatje, daar, daar woonde de familie Voorham. En aan dat pand daarvan, daarnaast, daar, daar woonde de familie uh, Lucassen, Molenaar. En dat is ook weer een klein pleintje eigenlijk. En aan de achterkant daar uh, dat. Dat was uh, gebruikt of werd gebruikt door de familie Molenaar, die ook weer in de vis zat. Die hadden daar ook een paardje staan, een kar, en die, die maakte daar ook de vis uh, in, in, uh, in, in spoelen. En dat was uh, tante Rietje. Tante Rietje hebben we hier ook uh, gehad, en haar zoon, Huig... Uh, heeft, nu Talassa, of Talassa, heeft hij al een de tijdje. De, de, de, ja. he, tante Rietje is nog steeds uh, actief uh, daarbij uh, betrokken. En zij heeft verteld hoe ze vroeger dan met de kar... Uh, lopend, zonder paard, uh, naar het strand moest. Uh, ja. ja, dat was een dat, hele bedrijf. En dat is heel leuk, want die, die pandjes daarachter... die zijn nog redelijk authentiek, hè? Ja. Ja. Want uh, ik doe ook wel eens uh, met gasten rondwandelen, maar dat is altijd een, uh, ja, ja. een uniek plekje. Ja. Ja. Wordt dat nog bewoond? Of nee, uh... nee, niet dat ik weet. Want je ziet daar, ik kom er vaak langs, maar je ziet daar geen bedrijvigheid. Nee. En, en die linkerkant, dat is dus de kant die. Uh, ja, gespaard is gebleven in de oorlog. Ja. Van de Westerstraat. en Eigenlijk, nou ja, dat is de lijn. Hè. De scheidingslijn. He, van Want de het poortje andere... onderdoor. En ja. dan zo helemaal nou ja langs Giroudi uh, naar ja. beneden. En aan de rechterkant dat is was het allemaal, allemaal weg. Nieuw. Ja. Ja. Hebben daar ook nog, behalve de gebroeders Gansten... die dus uh, opnieuw... Uh, gebouwd, althans, dat, dat pand is natuurlijk na de oorlog uh, Gezet. gebouwd. Ja. Hebben daar ook nog verder uh, bedrijvigheidjes? Nou, daar... Uh, naast uh, ganzen daar woonde een... Uh, een uh, hoe heet ze? Van Vis. Uh, die vissenmoeder Act Actrice. wat heet ze nou? Maar, goed, dat, uh, maar daarnaast was er ook een smederij. Twee smederijen? Ja, Zo'n klein dat stukje? Ja, ja. En, maar dan gaan we nu de hoek eigenlijk weer terug... om naar de Duinweg... En daar had je een, ook weer een paden, uh, ja, een vervoersbedrijf... die een paardenwagen... maar die had het wel in, in, in huis zelf eigenlijk. Want uh, daar woont uh, de familie Paap nu in. Die heeft dus van de, de garage heeft nu de woonruimte uh, gemaakt. En daarnaast woonde dan uh, de familie... Uh, ja, ook een klein oud huisje met... Uh, met de buitenkant gestuukt met schelpen erin. Dat, uh, dat vond ik ook altijd heel interessant. En dan op de linkerkant, de hoek van de, de, van de Duinstraat en de Duinweg... daar heeft Piet Worm dat, uh, dat moderne huisje toen eigenlijk gebouwd. Daar woont nu uh, Hilly Jansen, de moeder. Uh -huh. al dat wit, jaren uh, witte huisje. Ja, dat witte huisje. Nou, en dan gaan we weer de, de, de hoek om en dan zitten we weer in de Duinstraat. En dan loop je zo weer naar de Hogeweg. Ja, nou, we hadden het net ook even... Nou, dankjewel, want dit was een zeer interessante wandeling... over uh, ja de, de, de, de zin in Zandvoort. Ik heb twee uh, rondleidingen gedaan voor uh, het VVV... Uh, voor de 50-plus-dag. Hoe ben je... Uh, want goed, uh, op een gegeven moment zei je... nou ja, uh, ik kon het lichamelijk niet meer opbrengen. Toen zijn we gestopt. Vertel even hoe dat gegaan is. Met, ja, niet over... maar met de zaak, want dat vond ik een mooi verhaal. En hoe ben je dan uh, bij de duinen terechtgekomen? Nou, het was vroeger al... als, uh, als wij naar uh, mijn oude... of naar de boerderij toe gingen... van mijn vader. Die woonde dan... of die kwam uit Adenhout. Mijn moeder die is geboren op de boerderij in Vogelzang... waar nu al die paden staan. Aan de Vogelzangseweg. Mm -hmm. Dat is ook aan de Duinkant. Maar als wij dan uh, zondagsmiddags uh, wilden spelen op de boerderij... dan zei uh, mijn vader van... Uh, we lopen dwars door Duin. En dan uh, ging hij een bakkie doen. En dan uh, konden wij spelen op de boerderij. En als we ons zat waren, dan zeiden ze van... Uh, weer terug. En moesten we weer door Duin teruglopend. Zo... De, zo maar toen... Uh, ja. Eigenlijk... Uh, ongemerkt weet je de weg... tot... Uh, nou ja. Ja. Uit je du op je duimpje. Dat uh, En... Ik woon nu op het Plein En ik heb jaren... of We hebben jaren... Als mijn verjaardag gevierd werd... in een kroonjaar op een op een vijf eindigend of op de nul... dan gingen we met uh, het hele plein... alle mensen gingen we dan een, uh, een duimwandeling maken. En dan uh, nou ja, na afloop bij Hoogland een uh, borreltje. En dat was mijn verjaardag. En dat, ik vond dat perfect. Leo Heino, die, uh, die heeft daar zijn ex-vrouw nog wonen. En de familie woont, van hem woont er ook nog... Uh, Masha. En die zijn dus ook verschillende keren meegeweest. En die hebben dat uh, aan hem verteld. En hij zit een paar jaar terug, of een paar jaar, het is al dingen wel wel vijf jaar terug... zit hij uh, in vergadering uh, met het VVV op strand. Want ze wilden dingen gaan doen. En uh, toen kreeg hij het, uh, opeens het idee van... Uh, Misschien wil Kowarmer dan voor uh, de, het VVV wel wandelingen gaan doen. Toen zeiden ze, nou uh, bel hem op. En, uh, nou, ik was vrij en uh, ik ben naar het strand gegaan. Ik heb een bakje koffie meegedronken. En uh, nou, we zijn tot een uh, conclusie gekomen dat het een mooi item kan zijn. En aan de hand daarvan ja, zijn er regelmatig wandelingen. En nu met uh, het beurlen van de, van de dam uh, hebben, hebben ze van vijf verschillende tochten laten gaan. En daar ben ik dan de, de gids van. En nou, we hebben nou, de mooiste, mooiste dingen meegemaakt. Uh, mee nou ja, je hebt voor ons, voor de kerk ook wel op hemelvaart... Ja, ja. Uh, he, dat we het ontbijt hebben. Dat jullie s morgens vroeg eerst gaan douwtrappen in de duinen. Ja. Daar heb ik ook jaren gedaan. Ik, ik vind het alleen jammer. Uh, ja, als ze het willen organiseren. Uh, ja, ik heb, ik heb een, een drugschema wat ik zit om te bij mijn dochter. En uh, ja, die laat. Dat zeg ik niet af. Nee, natuurlijk niet. En uh, dus als ze mij uh, bij tijds bellen, dan is het van. Uh, dat wordt geregeld, staat in de. In de kalender. En dan. Uh... Heeft jouw opleiding in de tuinbouw, waar je ook heel uh, tijd in hebt gezeten, heeft dat ook meegeholpen ja. in die interesse voor de natuur? Ja, ja. ja. Want je moet toch wel een heleboel weten. Je wil, kijk, dan kan je wel zeggen, ik weet de weg in de duinen. En uh, ja. ik kan van A naar B en van X naar Y lopen. Maar er wordt ook verwacht dat je wat over de planten, de bloemen, de vogels. Dus daar heb je je aardig in moeten verdiepen. Uh, nou, nou, de planten en de bomen en de, en, en de struiken. Dat, uh, nou ja, dat is uh, heel makkelijk. Want dat, is allemaal, dat heb ik allemaal geleerd. Maar uh, ik ben dus ook heel veel met, uh, met bessen bezig. Uh, wat eetbaar is. Wat, uh, om sap te maken. Om uh, jam te maken. En, uh, dat, dat, dat vind ik ook... Ik heb er de tijd voor. Dus ik kan uh, rustig... En dat doe je ook, die jam maken? Ja, uh, of, ja, ja. of vliebessen wijn? I, of, uh... Nou, ik heb dus... Uh, dit jaar, ik denk, bijna tien... Nee, niet tien... zeg vijf liter vlierbessensap gemaakt. Maar dat is een, echt een heiderskawaii. Want balletje voor balletje moet je van, van het scherm af uh, rollen. En uh, voordat je dan een grote pan vol hebt... Dan, uh, maar daar maak ik sap van. Want vroeger uh, gingen we elke dag... In de bramentijd gingen we s'nachts of s'avonds bramen plukken... Naar sluiting van de zaak. Maar de, de, de, het sap werd gebruikt om de eigen yoghurt die wij verkochten. Eigen gemaakte yoghurt met bramensap. En die yoghurtjes die verkoopt nu uh, uh, Corrie van de Kaaswinkel. Maar wij, wij, wij gebruiken daar uh, dus eigen geplukte bramen voor. En dan het sap mocht ik, uh, mocht ik niet uh, zelf gebruiken. En daarom ben ik toen vlierbessensap gaan gebruiken. En ja, waar doe je dat door? Dat vlieerbessensap? Gewoon uh, over de in de yoghurt. Uh, heerlijk. We hebben nog uh, twee minuten. En uh, wordt uh, mij net uh, aangegeven. Uh, ik uh, moet zo het programma afkondigen en zeggen wie er volgende week komt. Maar ik vraag eerst aan jou, is er nog iets wat je graag uh, kwijt wil. Je zegt, nou, dat had ik nog graag willen vertellen... maar daar heeft ze me geen gelegenheid voor gegeven. Nou, Anke, ik, uh, dan kom ik nog wel een keertje terug. <laughs> zeg ik dan maar. <laughs> nou, ik denk dat uh, zo over van het sap maken... en de vruchten en de bessen... ook eetbare paddenstoelen, dat, uh, of daar waag je je niet aan? Eén soort. En, maar ja, ik, ik vind het zo moeilijk. De paddenstoelen lijken veel op elkaar... En, ik heb een broer, die, die is wel wat dat er gaat, heel, heel raar. Want die, die, die loopt in een weiland en die plukt een paddenstoel en die steekt die in zijn mond. En dan zeg ik van, je bent hartstikke gek. Maar hij zegt, nou dat is een champignon, die kan je eten. En dan, uh... Goed, dankjewel uh, Co-Armedam voor je komst, voor je interessante verhaal. En voor al die uh, gezellige winkeltjes... ik denk dat Arie Koper van de Klink uh, hier ook uh, met uh, open oren uh, naar heeft geluisterd. Zo niet, dan zullen we het hem uh, vertellen. Dank uh, Thomas voor de gezellige en toepasselijke muziek... met de Melkboer en No Milk Today en de andere, het dorp. En uh, dan ga ik u even vertellen wie we volgende week krijgen... Volgende week is mijn gast in dit programma... ik mag vrouwtje zeggen, omdat ik hem ken uit een aantal organisaties... Vrouwtje Paap van der Meijen. De dochter van uh, Piet van der Meijen. Nou, die kennen we natuurlijk ook allemaal nog. Uh, Pieter en ik zijn daardoor getrouwd en wie niet. Zij komt uh, van alles vertellen over haar leven... de reddingsbrigade, het kerkkoor waar ze al zo lang in zit uh, en zingt... In ieder geval een zeer interessante vrouw met een heel interessant verhaal. Ik ben blij dat ze aan dit programma wil meewerken. En dan wens ik u allemaal een heel fijn weekend en tot volgende.